Door de mist zijn volgens de AWB 8. Alleen in Noord-Holland en Utrecht heeft de verkeer er nog last van. Op het hoogtepunt van de spits stond er zo'n 285 kilometer file. En dat is maar iets meer dan in een normale ochtendspits. Rotterdam Airport heeft net als gisteren wel grote problemen. Daar is nog geen enkel vliegtuig vertrokken of aangekomen. Ook op Schiphol moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en annuleringen. Volgens de luchthaven zijn de problemen vergelijkbaar met gisteren. Vallen vandaag waarschijnlijk weer enkele tientallen vluchten uit. De Verenigde Staten en Canada hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Iran. Amerikaanse en Canadese banken mogen geen zaken meer doen met banken in Iran. Verder staan Iraanse energiebedrijven en olieconcerns op de zwarte lijst. Gisteren had Groot-Brittannië al dergelijke maatregelen aangekondigd. Veel westerse landen willen Iran zoveel mogelijk isoleren omdat het bewind in Teheran zou werken aan een kernbom. Rusland heeft nieuwe sancties tegen Iran fel afgewezen als volstrekt onaanvaardbaar en illegaal. In zijn woonplaats Oegsgeest is de historicus Arie van Deursen overleden. Van Deursen was hoogleraar Nieuwe Geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij heeft tientallen boeken op zijn naam staan, vooral over Nederland in de 17e eeuw. Van Deursen was een specialist op het gebied van de religieuze verhoudingen in de Gouden Eeuw. In 1974 schreef hij over het onderwerp Bavianen en Slijkgeuzen. Over het conflict tussen Prins Maurits en Johan van Olden schreef hij de biografie Maurits van Nassau, de winnaar die faalde... Professor van Deursen was 80 jaar. Het weer in het midden en noorden van het land, dus op steeds meer plaatsen, dichte mist. In het zuiden van nevel en lage bewolking, en daar kan de temperatuur oplopen tot een graad of 10. Op andere plaatsen blijft het grijs met nevel en mist, en daar wordt het niet warmer dan 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In Randstad staan de langste files op de A1 naar Amsterdam, tussen Barneveld en Afrikbundschoten 7 kilometer. Tussen Bussen en Muiden-Slotstad 7 kilometer. A2 naar Bos Utrecht, tussen Beest en Knopend Evelingen 9. Op de A7 Hoornzaandam, tussen Pummerend Noord en Knopend Zaandam 11. Op de A9 Alkmaar Amstelveen, tussen Heemskerk en Knopend Rotterpolderplein 10 kilometer. Op de A9 Alkmaar Amstelveen, bij Knopend Battenverdorp 6. A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Driebergen 15 kilometer. A13 daarna Rotterdam voor de afgeberk en rode 7. A27 Gooike-Utrecht bij Houten 6. A28 Utrecht Zwolle bij Leusden 5 kilometer. Op A28 Zwolle-Utrecht tussen Nijkerk en Leusden 9 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 Back in anger, we gaan naar Tjernteblauw. En hier is die, en die, die net 2-0 geworden in die wedstrijd tussen Sporting en uh, Martinez. Dat de aanval van Sporting Martinez dus over een band. kwam weer voor, hebben al weggehaald, maar kwam weer de voeten van Sporting Martinez. iemand meer dan nog verdwijnd, dat gelijk kon er niet bij komen. En zo werd die bal zachtjes erin getikt. En zo staat het hier 2-0 voor Sporting Martinez. Dus. Op kanaal 655. Again and again. Again and again. We gaan again naar Tierrt Blauw. En nu is de stand 3-0 geworden voor Sporting Martinez. Het was de nummer 13 die die bal voor zijn bloed kreeg. Die krulgen hem schitterend in de rechterbovenhoek. En zo is de stand hier geworden 3-0 voor Sporting Martinez. Ja. Again, again, again, again, again, again. de Basto in de Florida. Oasis en Look Back in Anger. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je, Je blijft op de hoogte. Een pijnlijke 3-0 achterstand tussen de wedstrijd Bloemendaal en Sporting Martinez. We gaan naar Cherk de Blauw. Dat klopt helemaal, komt er aan, want Sportlating is het aan de eerste kant en de nummer 9 stond helemaal vrij. Die kan hem rustig inkoppen, maar die komt hem helemaal verkeerd tegen het uh, raad eigenlijk en dan uh, daarom uh, langs keer de keerkant zal palen En dat is, uh, dat is natuurlijk uh, maar zo voor de boemenan, hij stond zo vrij als het al voor het volk eigenlijk voor Daan Kerkman. Robichel heeft uh, wel gewisseld nog, heeft uh, zoals Bergman benieuw gebracht. En heeft al John eraf gehaald en dat betekent dat we dan meer druk kan gaan zetten op de, op de tegenstander. Dan is daarbij die die bal oppakt aan de linkerkant, plaatsen de van Jordaan. De van Jordaan aan linkerkant die probeert uit te halen, doet hij dat ook! En is het doelman van, uh, uh, van uh, Sporting Metines die die bal uh, net nog uh, weg kan uh, tippen, uh, voordat hij erin uh, komt heeft En bij die die bal ophaalt, die zal uh, die hoekschop gaan aan de linkerkant van het, veld van Blomedaal gaat naar voren met de sterke mensen. En we dat betekent dus dat alles alleen in de verdediging en ja, dat zo. Komt die bal voorbij, die komt niet goed voor. Krijgen we hebben een herkansing. Moeten we nu wel goed voorzetten. Komt die bal er ook. Richtig gijs aan. En het is dan uh, Ozan die uh, hem doorkomt. Het is dan Jeroen de Dikke die die bal oppakt. Jeroen de Dikke. trekt hem weer voor. Is en die meer bij te komen. Die kan niet bij komen wordt die bal meteen weggehaald. Gaat die meteen aan de rechterkant uh, van het naar de Sporting Matthias. Ik weet 3-4 man van Sporting Met komen vooruit en die gaan snel counteren. Komt die bal dan ook op de nummer 9, die kan hem niet goed aannemen. En die bal die gaat dan over de zijne heen, dat is voor Boemedal. Maar dat zag er een gevaarlijk uit. 3-4 man van Sporting Met er kwamen dan meteen razendsnel uit. Dus uh, Boemedal met die bal waarin bezit heeft. Via uh, Dennis Goes. Dert Goes. en Jeroen de Dikke. De Dikke plaatsen hem dan richting, uh, uh, richting uh, Markeus, Markeus. Uh, uh, Schijs-Jan Paulkeus, schijs-Jan Paulkeus, Als je raaien plaatst hem dan aan de linkerkant op het zand, dan meld hem. Meld hem Jordaan, pak je bal aan zijn voeten. Ik van de over. moet een actie oh, gaan maken komt er niet langs en je een schorting met die dus de steen weer een bal bezit 1-2 keer raken en meteen door over de middenlijn komen ze nu alleen met drie mannen aan de rechterkant van het veld hoor hij met al meteen diep gespeeld is dat is goed die moet afschermen dat is goed hem goed dan je op het veld, maar Ralf bergman en half bergman heeft die bal is zijn voeten gaat kijken wie hij gaat spelen ziet dan maar de keuze helemaal vrij gaan de rechterkant in moet opletten van komt er meteen eentje binnen is het tim Jones, tim Jones, ballen zijn voeten hem meteen diep dan breng je kans op het veld en melding kan mel van midden houden houdt die bal binnen maar kan hem niet goed aanraken betekent dat hij Speler van Mark, uh, van Gia, speler van Martinez. Uh, over de zijnen heen gaat zelf zelfs dus Bergman snel die bal gaan pakken. Op uh, Gijs-Jan uh, Poelgees. -Gijs, ja, gijs van en Melvin. Melvin terug op gijs dan Aan linkerkant kan het hetzelfde. Dan moet die bal voorkomen. Moet er actie gemaakt maken? Nee, ik kan er niet. Dan heeft twee al voor dus Plaatsen terug op Melvin. Melvin moet hem dan uh, gaan plaatsen. Gemaakt uh, een schijnbeweging. Gaat kijken hoe die ik nog speel. Plaatsen alles wel dan. ben op Tim Jan. Tim Jan kan niet gaan uithalen. Tim Jan probeert dan een steekbal uh, meteen uh, tussendoor. Maar dat lukt niet. En ze bakken van wie er goed tussen komt. Is Gijs-Jan -Gijs. Die die bal is er goed tegen. Daarvoor een gemaakt. Op de, op de 16 meter lijn en een beetje aan de linkerkant, dus, die gaan we naar Gemeene meenemen. kijken of het gevaar oplevert, of er een doelpoging in zit voor uh, Dus uh, Gijsje Vogel is niet misschien gaan trappen, of Tim Jones, dat zijn de, de specialisten. De Markeus kan het ook wel, maar denk dat, dat de specialisten zijn in het gebied uh, om die vrij trappen te gaan nemen. Scheisje dus zegt, hier moet die bal gaan liggen. En dan staat er Markeus bij, Markeus die dan gaan trappen op Ozan. Dus we staan met de tweede praten, van wie gaat het doen? Scheisje dus zegt een muur op overrijtje van uh, daar moet je staan, de muur is allemaal gemeten achter moeten hij reesuit naar sluiten hier moeten moeten achteren, en uh, anders moet je anders kan hij in kaart getrekken en, hey, de muur gaat nu naar achteren. dat betekent dat die vrij trakken niet uh, genomen kan gaan worden dus Ousam die gaat uh, de oozam gaat trappen maar de keus gaat bij de bal weg dus de die zal gaan uur op doel komt die bal oozam meer te plaatsen plaatsen ook en die plaatsen naast de door en die kans is vergeten dan je de stand hier nog steeds 3 tegen 0 in die wedstrijd we got the afternoon you got this room for two One thing I left have to do Discover me, discovering you One mile to every answer In your face I love the shape you take When crawling toes the limo case You tell me where to go And though I might leave to find it I'll never let your head Hit the bed without my hand behind it You want love I'll make it Swim in a deep sea Of blankets. I'll take on take all your big plans This is bound to be the world You're bad as a wonderland You're bad as a wonder how to use my hands You're bad as a wonder Is bekend mee geworden Het was uh, volgens mij 2001 Toen bracht hij zijn debuutalbum uit Room for Squires En uh, dit was uh, als het goed is zijn eerste single Your body is a wonderland Je John Mayer bij tweede uur zondag en ken het is uh, zondag 20 november 2011, 10 half vier goeiemiddag en uh, ja op dit moment twitter iedereen twitter tegenwoordig je kan uh, slimme dingen twitteren, maar je kan ook, ja, misschien wat domme dingen twitteren. Want de uh, politie heeft uh, donderdag een 15-jarige jongen uit Groningen aangehouden. Die had uh, illegaal vuurwerk, uh, vuurwerk in een brievenbus opgeblazen van een 78-jarige stadsgenoot. En zou je misschien denken van nou, die politie stond erbij, of was in de buurt. Nee, die jongen die er dat gedaan heeft een foto van gemaakt en had hem op Twitter gezet. Nee, uh, dat is lekker slim. Lekker handig, uh, knul. Ja, lekker handig, ja. En we gaan, uh, ja, we gaan even verder. Met, uh, ja. ja en uh, het vliegveld op aarde lijkt een de filipijnen te zitten crimineel personeel, een toiletten en ingestorten plafonds hebben internationaal een luchthaven van Milana. de titel slechts vliegveld op aarde Manila. ook. de autoriteiten op de Filipijnen zitten in een maag met deze situatie en kondigden deze eraan omgerekend circa 90 miljoen euro te investeren om de luchthaven te verbeteren en ja, heb je wel eens last van uh, ontstekingen, oorontstekingen nou ja dat komt er redelijk vaak voor helemaal bij jonge kinderen. Maar er is een oplossing voor, namelijk kalgum kouwen. Het moet wel kauwgom zijn waar xylitol in zit. En uh, nou ja, dus uit een analyse is gebleken dat gezonde kinderen die xylitol binnenkrijgen via kauwgom, pastilles of siroop, 25% minder kans hebben op een uh, middenoorontsteking. Nou, xylitol is een uh, suikervervanger in allerlei leidproducten. En uh, het is bekend dat xylitol bacteriën tegengaat. De meeste mensen kijken graag naar foto's van naakte of schaars geklede lichamen. Onze hersenen verwerken naakte informatie sneller. Onderzoeken uit Finland laten zien dat het waarneming van naakte lichamen versneld wordt aan het begin van het verwerkingsproces in de hersenen. Tijdens het onderzoek lieten zij proefpersonen afbeeldingen zien van mensen aangekleed in zwemkleding of naakt. Tegelijkertijd werd de hersen, hersenactiviteit gemeten. Tegelijk, uh, uit de resultaten. Het lijkt de hersenen een afbeelding van naakte mensen efficiënter verwerken. Sterker nog, naarmate de, de modellen minder kleding aan hebben, was het verwerkingsproces uitgebreider. Misschien iets voor een reclamecampagne? Dat lijkt me heel erg handig. Nou ja, als het ja, werkt. Ja, ik heb wel eens, uh, een workshop gehad op school over reclame en zo. En u werd ook verteld uh, dat ze echt als ze iets willen verkopen, zeg maar, dat, dat ze gewoon naakt gebruiken. Nou ja, maar net als met, met die douche, uh, met uh, die VEA en zo dat soort dingen, ja. voor douchen, eh, uh, uh, wat is het, douche-shampoo, ja, het zit toch heel veel van die naakte vrouwen of zoiets. Ja. Nou ja, Toetje je Toen nee. met kleding aan. Nee, maar... Nee, ik snap wel wat wel. je bedoelt. Ze zeggen niet voor die sex zelfs. Het is gewoon zo. En um, ja, we gaan even kijken naar de kijkcijfers. En het gaat uh, ja, niet goed met Paul. Padelil hebben het hierover. over. Um, het zijn nieuwe shows op uh, zaterdagavond. Het begon vorige maand met 1 miljoen kijkers. Maar dat aantal, ja, is gisteren toegezakt naar uh, 711.000 kijkers. Nederland 1 moet het op zaterdag hebben van zijn vooravond met het Kassa, anderhalf miljoen kijkers. En Nationaal 1,6 miljoen kijkers. En wie van de drie sukkelt daarachteraan met 837.000 kijkers? Ja, we hebben het wel eens vaker over gehad. Ik denk dat gewoon mensen een beetje paal de leer moest zijn. Ja. ja, toch? Ik denk het wel. Hij moet even iets anders doen. Of lekker uh, even een jaarje tussen. Ja, gewoon een jaartje even stoppen dat de mensen even van hem af zijn. Ja. En dan weer even een nieuwe show starten. Ja. En ook een nieuw seizoen van Ik vertrek kende de matige gestart. Er kregen 779.000 mensen naar het transprogramma. Grote winnaar. Deze avond was uh, je er, uh, wish you? Wish you. ja opnieuw en 4 Zeker, eh, oesje. ja, het is, het zal wel weer. Um, ik zie even... Heb je er even gekeken, in The Family? Ik heb, nee, ik was in de arena, dus ik heb het niet oh. kunnen volgen. Nou, ik heb een stuk gekeken, want we moest ook werken geschraven, dus ik heb ook... Uh... Maar ze uh, gingen daar uh, Nicolette van Dam in de maal nemen. Oké. Okay. Dat is wel geinig. hooghoudig. in The Family opende de avond met 2 miljoen kijkers. Maar Ik hou van Holland wordt het aantal uitgebouwd tot 2,5 miljoen kijkers. Toch gaat het spannend worden, dus het is de voorlopig laatste Ik hou van Holland. En volgende week is het afwachten tot Let's Get Married dat uh, Winston Casanovic gaat worden. Mogelijk weet de concurrentie daar te, daar te profiteren. Het is in niet realistisch dat te, de zo meteen de leegte... want ik hou van 100 vult. Nee, uh, hij gaat opnieuw trouwen, Wilson. Hij gaat trouwen. Mm. Hij heeft een nieuw programma, Let's Get Married. Nou, en, uh, hij, een, hij presenteert he? weer. Ja. Ja, het presenteert Hij gaat opnieuw trouwen. ik weet niet hoor. Ja, hij is oh, getrouwd he? met uh, weet je ook weer, Renate Verbaan. Ah, ja. Dat is de triesse. Ja. Nou, als je ja, in de family je doen doet het dus uh, erg goed, 2 miljoen kijkers. Ja. En in in bijna alle grote steden is er op donderdagavond koopavond. Maar in Zandvoort ja, doen we het toch juist anders. Hier zijn op vrijdagavond de meeste winkels extra lang geopend. Dus heeft u nu geen gehad voor een bepaalde aankoop, kom dan naar de gezellige koopavond. Op uh, 2 en 23 uh, december wordt het uh, tevens vanaf de middag uh, tot aan 8 uur gezorgd voor gezellige muziek. Koopavond is vrijdag. De, um, ik denk dat we heel gezellig worden hier in het dorp. We gaan even kijken naar uh, de eindstanden van vandaag en de toestanden in de af divisie Vitesse, uh, Vitesse Feyenoord. Feyenoord wint knap met uh, 0-4. Ado Den Haag thuis in Den Haag tegen SC Utrecht. 2 4 voor voor Ado. Utrecht maakt tegelijk eind uitslag 2-2. Half 3 begonnen. FC Groningen tegen Venlo. de toestand is daar 1-1. En Excelsior. Tegen AZ, half 5 begonnen. Nu nog beginnen. Als AZ wint, nou dan moest ze goede zaak De enige die dan tot nu toe kan volgen is dan PSV. AX punt verlies, Twente gelijk verlies. Beide spel gisteren. We gaan het allemaal zien van het half 5 Excelsior AZ. I'm sure I'm going to Zondagmiddag, zondag in Kenland hier op Sierf in Zandvoort. En we onderbreken Rick James even voor, Sherp de Blauw. En hier is het stand maar liefst 4-0 geworden voor Sporting Martinez. En Nederlanders op het uh, gaan om. Wie er scoorde, hij kon hier alle het uithalen. En schoot hem goed weer in, in de rechterbovenhoek. Onhaalbaar voor Saan uh, Kerkman. En zo is de stand hier maar 4-0 voor Sporting Martinez. No, no, You're so sweet, your vibration is mine if you never leave, we'll make you love tonight You're such a dream, you're a precious dream The clip hem, hoor. Air Preach and call on me. Zometeen Tcherkenblauw met het voetbal. Verslaggeving. 4-0 voor de tegenpartij. Noemen dat noem tegen Sporting Martinez. Oh oh oh. Ook zometeen gaan we even kijken naar de wedstrijd van we gisteren tussen Aïs en Nakwordra. Ook hoor je ander andere Frank de Boer over die wedstrijd. Maar de muziek van Tin Lissy. De boys are back in town. The boys that have been away haven't changed, hadn't much to say But man, I still think them cats are great to see what your life can do Just make it They about Matt. Un'altra, che een un'altra een andere, een andere, een Un een andere, een andere, se, c'è. een se, c'è. En een improvisatie toogt even in het oog. We liggen, guarden ze even spostamenti, vandoor tot spazio. Verenig een shield op I wish it for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 A2 naar Bos Utrecht tussen Beest en Eveningen 3, A6 Lelystad Muiden voor Almere stad 3 kilometer, A7 Hoorn-Zaandam voor Knap Zaandam 3 km. en op de A8 vanaf Zaandam de Amsterdam bij Oostzaan 3, op de A9 Alkmaar amstelveen bij Knap Rotterdam Plein 4, A15 rotterdam Goirken bij Gorkem 4 kilometer, A28 Zolle Utrecht bij Leusden 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.